Yeah. What up man, dit is je boy F Ik steeds eerder in kennis maken Want je check, dit is mijn man Black Fox Ik ben zo je weet toch BZ, je A's heb Heel slinkse wijze, pas ik me aan Gasten denken nu al heeft ie echt bestaan Maar er is geen twijfel ik ben de keizer En praten ze, moet ik me nu weer gaan bewijzen Maar wie A zegt moet B zeggen L O V E zeggen Echt ik zeg het je echt je moet geen nee zeggen Nee, nee, nee, nee Maar wie A zegt moet B zeggen L O V E zeggen Echt ik zeg het je echt je moet geen nee zeggen Bij het woord gevoegde stap buiten zinnen Ik ben lui om te beginnen, ik ken lui die uitingen Dat is geen wordplay, ik speel met je bewijzen van voordeel Rap je maar die wilde haren heb je van de grijze man Oké okay, een zwarte dan, je probeert te beseffen dat je het niet pakken kan Ik heb de flow gevonden en draag het van zee in pakken man Gaat ver niet, net iets verder dan je fancy Misschien is dat dan ook de reden, de plek zo weinig fancy of Fuck it. ik eet mijn bro met vlokken toch heb Held op sokken, rubbers en de buspads Dat is ik wat ik nodig heb, geen streetcreds Ik ben zes jaar bezig, ja En dat is nog niet eens met beats, hè Reken maar uit, jongen Geen ABC-formule nodig Want de top ligt waar het leven nooit is begonnen Baby Maar wie A zegt, moet B zeggen L-O-V-E zeggen Echt, ik zeg het je echt je moet geen nee zeggen Nee, nee, nee, nee You don't know what is. Maar wie A zeg moet B zeggen over E zeggen Nee, nee, nee dit is de basis, ik zit nog steeds in training, lees de casus Vrees me vragen dat mijn leden maten me in de steek gaan laten Vul de magen, maar vergeet de gaten Eigenlijk mag je alleen maar haten Zoals bij veel blijft het bij mij voor nu alleen maar praten Ik smeer de kill en snij gelijk het grootste deel van taten. Er zijn dingen, die mij zeker onzeker maken Ik lees de stemming, voel de sfeer en dan bewegen kaken Wie wil de multis, wil de punches, ik kan niet leeg raken Wie wil de vragen, maar leken zijn bejaarden Die willen aasen, maar ik kreeg de kaarten Die mij zijn toegekneeld, maar ik ben een gast en ik ben eigen speel